Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Op honderden plekken in Nederland kun je deze zomer gratis zonnebrandcrème krijgen. Op veel plekken zijn handdesinfectiepalen na corona omgebouwd tot zonnebrandpalen. Die staan dan op festivals, zoals Best kept Secret dit weekend. Maar ook langs het strand van Katwijk, zegt deze wethouder. We zien dat heel veel mensen toch onbeschermd van de zon genieten. En dat zien we ook in het aantal huidkankergevallen wat hier in Katwijk aan de orde is. Dus dat betekent dat we mensen er ook op moeten attenderen. Dat beschermd op het strand genieten of op het terras, dat dat gewoon veel beter voor je gezondheid is. Ook bij sportverenigingen en kinderdagverblijven zijn de zonnebrandpalen populair. Voorlopig geen nieuwe tabakzaken meer. In Utrecht heeft de gemeente besloten... vanaf 1 juli volgend jaar is het verboden voor supermarkten om te tabak te verkopen. Met dit verbod wil de, wil de gemeente voorkomen dat supermarkten sneaky de wet kunnen omzeilen... door bijvoorbeeld met een aparte ingang alsnog sigaretten te verkopen. Honderden voorwerpen die oorspronkelijk van de Krim komen... maar nu al jaren in een museum in Amsterdam liggen... moeten worden teruggegeven aan Oekraïne. Het gaat onder meer om vazen en sieraden die het museum in 2014... In Bruikleen kreeg voor een tentoonstelling. Precies toen werd de Krim ingenomen door Rusland. Daar was er veel onduidelijk of de voorwerpen terug moesten naar de musea op de bezette Krim of naar Oekraïne. Door de uitspraak van de Hoge Raad is na jaren eindelijk een eind gekomen aan het conflict. En de mussen vallen de komende dagen van het dak door de warmte. Maar in sneek zijn ze met hun hoofd al in december. In de fabriek daar worden sinds deze week de eerste pepernoten verpakt. We doen het nou al, omdat het altijd betiert maat. Want dan is het net op 14 in de winkel. En we kennen het misschien in eind augustus dus kunnen we het al wel krijgen. Kom je al wat in de Sinterklaas stemming? Ja, ze <laughs> Ja, ze Ja, ze zegt dus dat ze nu al lekker in de Sinterklaas stemming komt.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 Huisenaars. Goedemiddag. We zijn een beetje laat. Nou, valt wel mee toch? Hij valt wel mee. Het is buiten mooi weer. Het dus is hartstikke weer mooi weer. Ja, ja. Zo, en het wordt ook druk ook in het dorp. Ja, dat denk ik ook. Dus. Ja. Maar iemand die daar alles van af weet, is natuurlijk de man van Zandvoort in Srijd, Roy van Muur. Roy het is. Goedemiddag. Het is al druk in het dorp. Laten we dat wel zeggen. Het is al druk in het dorp. Gisteren was het al uh, druk. Duitsland heeft op dit moment vrij. En het zonnetje schijnt. Dus iedereen komt naar ons mooie kust. En uh, genieten van ons mooie dorp. Dus, ja, ja. ja. ja, Ik ah, vind het ja. wel een beetje harde wind nog steeds eigenlijk. hè? Uh, ja, dat wel, maar het begin is wel al minder aan het worden, hoor. Want gisteren ja. eerst was hij kouder. Ja. ja oh, Oké, okay. nou, dat is goed nieuws. Daar begin je alweer mee. Dank je wel. Ja, toch. Ja. <laughs> ik uh, ik uh, had het vervanger van Piet Pauwels maar kunnen zijn. Ja. Absoluut. <laughs> maar uh, even, moet ik je jingle nog draaien, of niet? Van mij mag het, hoor. Zullen we het doen? <laughs> ja, natuurlijk. Daar komt-ie. <laughs> Van Buringen, Transport Inside. Nou, er komt een nieuwe dat aan, heb ik begrepen. Er, er komt een nieuwe aan, hoor. Ik, ik vind hem echt... Uh... Kan die niet? Hij, ja. Nee, hij kan beter. Hij, Maak kan... Het zo... hij kan zeker beter, maar hij, hij, hij is lekker kneuterig. En dat is zand voor de site ook, dus dat is Heel, <laughs> <laughs> ja, heel positief, ja. Ja, ja, ja, toch? ja. ja, Nou ja, we begonnen vor, vorige week met het, uh, met het nieuw. Net het nieuws, ondertussen gaat de deurbel. Uh, ja, we begonnen ja. met het nieuws dat... Uh, dat uh, ja, vorige week dat Jumbo... Uh, is, uh, ja, gaat stoppen met... Uh, de, ja, de GP Zandvoort. Hè, met het ja, sponsoren daarvan. Ja, dat uh -huh. hebben we natuurlijk landelijk... Uh, kunnen meemaken. En dat heeft natuurlijk wel gevolgen. En wat voor gevolgen dat zou zijn, dat weten we in de toekomst natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel uh, heel erg uh, jammer, want dat had toch wel altijd wel een beetje het van uh, Jumbo. En uh, maar ja, we gaan het meemaken hoe dat uh, verder zou uh, aflopen. En dat artikel staat natuurlijk op samsite.nl. Ja. Verder uh, was er ook weer veel leuk media nieuws, want uh, Radio 15, jaar gaat, uh, gaat een eigen beachclub uh, beginnen in de ja. maand, uh, in de maand uh, juli. Bij de beachclub Bernie's uh, gaan zij uh, in ieder geval elke week live uitzenden. En, en er komen ook diverse showcases uh, van uh, Chef Special, Direct, Ralf uh, Rolf Sanchez en uh, Miss Montreal en ik ga in een intieme opstelling een exclusieve showcases geven en uh, ja voor daar meer informatie over radio 50 dag.nl of onze website zanddesign.nl. want uh, hoe je daarbij kan zijn dat staat daar ook allemaal okay. ja. uh, verder krijgen we weer in zandvoort onze een mooie pizza markt en in ieder geval gesponsord door, uh, door het Holland Casino en uh, op uh, verschillende data in ieder geval 24 juni gaat de eerste plaats vinden. En dan 25 juli, of 15 juli en 5 augustus uh, Dan komen er 80 kramen bij het Badhuisplein te staan. Voor de Ibiza-markt uh, bij ja. het uh, Holland Casino van het Badhuisplein. Nee. Ja. Dus dat is wel weer een gezellig sfeertje. Uh, wat ook leuk is, uh, onze Zandvoortse volkszang hoe nummer uitgebracht en uh, terug in de tijd heet het nummer en die is te lezen of te vinden op YouTube en uh, ja, het gaat echt voor de wind met de Zandvoortse zanger. want uh, hij staat binnenkort in AFAS live en er zijn nog maar een paar kaartjes wat die is bijna uitverkocht maar bij die uh, nieuwe single terug in de tijd is ook een videoclip gemaakt en die videoclip heeft een Stintje. hij gaat terug naar plekken met zijn vrienden en ook veel Zandvoortse gezichten uh, ja, op bijzondere plekken voor hem uh, in Zandvoort, Waaronder andere SP Zandvoort, het Raadhuisplein uh, de, de, de Klikspaan uh, ja, ga vooral kijken op die videoclip en die videoclip staat ook op onze social media uh, of zijn website. Um, ja, verder hebben we natuurlijk ook weer uh, een vergaderingen gehad in het raadhuis uh, door de raad en de commissies en Jan Koper heeft een, uh, weer een verslag voor uh, u gemaakt als u daar niet hebt naar kunnen luisteren en het ging in ieder geval over, vooral over een evenementenplan die 18 jaar, 18 jaar oud is. En uh, om dat plan weer een beetje te herzien. En ik vond het toch wel leuk. De wethouder heeft toch wel het buurtfeest als uh, voorbeeld genoemd. Dus uh, dat was dan wel weer een compliment. En uh, ook leuk uh, dat, uh, ja, dat, uh, dat, dat uh, maatschappelijke evenementen wel een beetje meer naar voren geschoven gaan worden in het dorp. En dat ja, uh, de gemeente ja. daarnaar streeft. Ja, ja. ja. Uh, Goede zaak. Heb je trouwens nog veel support gehad van uh, de gemeente bij... Uh het dorpsfeest? En het, uh, het buurtfeest, ja, zeker. We hebben heel okay. goed support gehad. De samenwerking met Spaanlanden viel er ook onder. Uh, het, het, het, de subsidie, uh, maar ook het helpen erbij, weet je. Dus ah. dat is heel goed. En uh, ja, één, uh, één minpuntje is dat stelletje stel uh, uh, wel uh, wat, uh, wat, ja, toch wel een beetje de boer liepen te verzieken. Ja, en, ja. uh, ja. en achteraf ook uh, dat er... Uh, ja, uh, dingen die zijn gebeurd die niet zo leuk zijn. Nee, Overal het... is mensen goed gegaan. Ja. ja, en de pret ja. mag het niet drukken. Nee, zeker niet. Gaan we ook niet doen. Ga het niet nee, op zeker. aan de paar nog, nog, nog even terugkomend uh, op het buurtfeest. Uh, er zijn nog uh, een paar loodjes, niet, uh, de prijzen daarvan niet opgehaald ja. de uh, van de loterij. Uh, ik weet niet precies welke nummers, maar die nummers staan op sanfordesite uh, of sanfordesite.nl slash buurtfeest en daar kan je je loodje nog uh, vinden of je hebt gewonnen of niet. En als je nou geen internet hebt, want dat zijn natuurlijk ook wat ouderen die dat niet kunnen. Uh, vraag dan even je buurman of je buurvrouw. En die komen dan vanzelf al terecht bij, u, uh, bij jullie. En dan uh, kom ik gewoon even aan de deur te kijken of je een prijs hebt gewonnen of niet. Wow. Dat is uh, ja. geen uh, nee. probleem. En dat heet ook verbinden, hè, want daar stonden we voor. Ja. Uh, <laughs> er is nog veel meer gebeurd. Ik hou het wel even kort hoor, maar ja. uh, wij zijn een tijdje terug ook bij uh, de expositie Broem Zandvoort geweest met Zandvoort in Klopt, ja. Mm. En dat was ik moet echt complimenten geven. Er is vorige week gestopt natuurlijk, want er komt nu vandaag een nieuwe expositie ja. met raceauto's. Maar ik moet echt zeggen, deze expositie gaf uh, het museum echt allure. Ik uh, vond persoonlijk deze expositie echt heel goed georganiseerd. En heel veel leuke side events en, en ook uh, leuke weetjes over bekende zandvoerders. En ik hoop echt echt dat het een volg gaat komen, zeg ik, persoonlijk ook. Uh, wie daar ook uh, was, is, uh, was zangeres Luna. En zangeres Luna kennen we allemaal van het liedje bij Lando... die echt heel vaak in de top 40 heeft gestaan... en, uh, en in Duitsland nog steeds een bekende artiest is. En um, ja, die heeft een nieuw liedje uitgebracht... en die zit 25 jaar in het vak... en wij zijn in gesprek met haar gegaan. ...en uh, dat uh, gesprek heeft een maand geleden plaatsgevonden... ...maar we hebben hem alsnog door de drukte van de buurt... Is ...het is wat later online gezet... ...maar hij staat nu online, dat gesprek, op ons YouTube-kanaal. Uh, Oké, okay, huh? ja. Verder heb Zandvoort... ...ja, het is echt nieuws geweest hoor, jongens. Zandvoort ja. uh, uh, heeft een blauwe vlag weer gekregen... Dat, uh, bla, uh, ...die blauwe vlag is uh, gisteren gehezen door uh, wethouder Hendricks... ...en die vlag staat voor uh, een schoner strand een uitstekende waterkwaliteit en uh, ook veiligheid op het strand en het is een nationaal kenmerk en die is uh, nou, gisteren gehezen op het badhuisplein en daar hebben wij ook een filmpje van gemaakt en die staat ook op uh, op ons youtube kanaal okay. en uh, tot slot uh, hebben wij ook uh, iemand waar we al een tijdje niks van hebben gehoord dat is uh, Monique van der Werf en Monique van der Werf is een uh, oud actrice uh, die woonde altijd in Zandvoort. En uh, die speelde in de kinderhitserie Zoep. En uh, die kids, uh, die krijgt een reunie. En uh, onze Zandvoortse Monique van der Werf. Ook al is er niet meer zoveel in de media verschenen. Zal ook plaatsvinden in deze uh, reunie. En die reunie is uh, na de zomer uh, te zien op Videoland. En die wordt geregisseerd door uh, John Karthuis. En dat is ook een oud uh, uh, oudspeler in deze films en series van Zoep en ook, uh, hij is regisseur geworden dus hij, heeft nu, hij regisseert nu jullie reunie en de geruchten gaan ook dat, uh, dat deze serie weer een uh, comeback gaat krijgen oh. en of Monique daarin zit dat weet ik niet, want ik had ook niet vernomen dat ze niet meer zo blij was met de media en dat er graag uitbleef dus uh, <lacht> ik, uh, we gaan het allemaal meemaken ja. en op ja. de site houden in de gaten hartstikke <lacht> ja. mooi hartstikke goed het is weer een drukke week geweest voor je. En het, is, uh, ja. het is zeker weer een drukke week uh, geweest voor ons. Maar uh, wij zitten bovenop het nieuws. En heeft u een tip voor de redactie? Stuur gewoon een e-mailje naar redactie.nl. Oh. En dan uh, horen jullie mij volgende week weer. Ja, de, ja en Volgende Kom. week zitten wij op het circuit. Ja. Oh, Met, uh, we hebben een locatieuitzending. Ja, drie dagen lang wordt zetten we hem vanaf uh, de pits uh, of de maar, boven Maar bellen wij dan ook? Of, uh... Dat lijkt mij wel. Ja, vind ik of wel. zou ik gewoon even langswippen? Oh, dat kan ook. Ja, ik weet niet of je erin komt. Het is oh, ja, de ja, Dat is natuurlijk wel even de vraag. Ja, ik oh, denk maar het wel. Kan ik kan toch aangeven dat hij hier langskomt. Ja, ik kom maar gezellig ja, langs. Nou, dat lijkt, lijkt dan me leuk. Ik we wil wel even op de messenger. Komt goed. Ja, oké. Okay. <laughs> <Okay>. Bedankt. Okay. <laughs> tot volgende dat week. Wel weer en Tot volgende week. Of aan de telefoon of live. Ja. <laughs> oké, okay. okay. doei, doei. doei. Doeg! Ja, we gaan verder ja. met de Eendagsvlieger... zoals aangekondigd op onze mooie Facebookpagina. Hè? Ja, hè? We hebben voor onze uitzending vorige week... hebben we een compliment gehad. Ja, dank je. Ja. Dus, nou, en terecht, vond het we wel was heel leuk. leuk ja, zeker. Dus, ja. Dat goed. Goeie muziekkeuze. Ja. Goeie, goeie duidelijke informatie. <laughs> het zijn wel goed, hè? Ja, wat... Moet je niet gaan zijn, lachen. We zijn zo goed. <laughs> maar we gaan door dus. met de eendagsvliegen. Uh, ik zal proberen elke keer te zeggen wat we draaien, want de een is natuurlijk niet zo bekend. En we beginnen met uh, Matthew Summon Comfort met Woodstock. Ja.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 Hij was ik was de uh, boel ben, aan het ja. afbreken. Goedemiddag, hè? Sorry? Ik was de boel aan het afbreken. Als je de boel aan het afbreken laat je de studio wel heel. Dat <laughs> was de bedoeling, maar ja. <laughs> wat, wat was je aan het doen dan? <laughs> ik probeerde een, een, een uh, microfoon aan te draaien en toen draaide oh. ik hem los. Oei, dat is niet handig. ja, ik kan dat twee kanten op, hè? Ja, ja dus altijd ja, weer de andere kant op draaien. Ja, dan. precies. Ja. Heb ik ook altijd last van. Goedemiddag, allebei. We ja, hey. ja. konden weer bellen vandaag, dus ja. dat, dat wil fijn. Ja, dat is altijd ja. weer de vraag met mijn rooster natuurlijk. Maar ja. nu heb ik middagdienst, dus oh, okay, altijd lekker. Is, uh, Nee. Maar uh, nee, ja. je hebt slecht nieuws voor ons. Je gaat stoppen. Ja, het missen, ja nee, nee. dat was de laatste keer dat jullie ja. deze jingle van de uh, History of Metal Specials uh, kunnen draaien, helaas. Ja. ja. En, uh, ga ik jullie een nieuwe opsturen. Die moet ik nog maken, overigens. Ja. Maar dan uh, gaat uh, Play It Loud een hele andere kant weer op met, uh, met thema's en doen. Dus uh, ga ik wat meer de nadruk leggen op uh, nieuwe muziek, uh, nieuwe releases. Ga ik vermelden. Uh, concertagenda's ga ik vermelden. Ik ga wat vaker gasten in de uitzending hebben. Dus uh, die had ik oh, vorige week leuk. al. Ja. ja, dat wordt erg leuk. Ik uh, ben op het moment bezig met, uh, met een beentje uh, uit te nodigen. Een beentje uit Zandvoort, een lokaal beentje, geen bekende. Uh, om eventueel een live set te gaan doen uh, bij mij in de uitzending. En uh, Ja, dat, uh, daar heb ik heel veel zin in. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, daarover later meer natuurlijk. En uh, verder ja veel uh, wisselende thema's ook weer. Ze dus komen wel weer terug op mijn oude thema's die ik elke week uh, had voorheen. Maar dus minder vaak. Dus ik ga wat meer nadruk leggen op nieuwere muziek. Uh, echt net uitgekomen muziek en zo. Singles van bands of uh, promo's en dat soort dingen. En ik wil ook proberen, want ik moet nog contact leggen met, uh, met een jonge man uit Haarlem. Die heeft zijn eigen platenlabel. En, en die uh, heeft ook een, een aantal bands waar hij in speelt. Vooral Underground, in de black metal. En die wil ik ook proberen te benaderen uh, om regelmatig langs te komen. Om uh, zijn nieuwste uh, ja, uitgaven of nieuwste releases ook te promoten. Hoe heet hij? Is dus ook een beetje leuk. Uh, de, de band of, uh, nee, de waar hij in speelt? Of die jongen? Die jongen, ja? Ja, is geen bekende. Taras heet hij. Oh, ja. Ik ken iemand anders niet. inderdaad, ja. Oh, oké. Okay. Nee, hij heeft uh, een aantal uh, bands onder zijn hoede. En hij speelt nee. zelf ook uh, in, uh, in een aantal black metal bands. Dus echt underground hoor. Dus ik denk niet dat heel veel mensen hem kennen. Misschien in Harlem. wel. Nee, toch. Sanford niet. Dus uh, dat. Uh, ja, wat uh, gaat komen de komende tijd? Uh, en ja, voor komende maandag natuurlijk. Dat willen jullie weten. Ja. Uh, daar ben je het voor. Uh, ga ik uh, tot slot de Nu-Metal behandelen. En dat is een van de stijlen die ik vroeger als. ...jonge metalhead uh, erg kon waarderen. Het begon um, allemaal met uh, Korn en uh, Slipknot en Linkin Park. Dat, is, uh, dat zijn een beetje de, de grote namen binnen het uh, subgenre. Nu metal uh, is eigenlijk een soort van verbastering van nieuw metal. Dus de nieuwe metal. Dus uh, ja, dat leek mij een uh, meest gepaste uh, thema of genre om mee te eindigen eigenlijk. Ja. Ja. Dus ik uh, ga alle pioniers behandelen, maar ook alle andere grote uh, namen uh, binnen dat uh, subgenre. Okay. Dus denk aan uh, ja. ook onbekendere beentjes trouwens. Dus, uh, maar wel heel veel bekende uh, nummers van vroeger, uit de jaren ja. negentig. Nou, uh, en Zero's, ja. Dus uh, dat kunnen jullie verwachten, komende maandag ja, 12 juni. Ja, het is, het is wat toegankelijker. Het is ook een beetje uh, een, een veelal gehate uh, uh, genre van uh, metal. Uh, omdat het uh, ja, vooral uh, beïnvloed is uit uh, de rap en zo. Dus er komen ook heel veel uh, rap nummers in voor. Okay. Of, uh, metal met uh, rap gecombineerd of funk. Dus het is een, een subgenre van de alternative metal die ik al eerder behandeld heb. <laughs> en ook onderdeel van de new wave of uh, American heavy metal. No. No. Dus, uh, haal die jaren maar ja. niet meer uit elkaar hoor. Dus, nee, ik dus... kan me voorstellen. Dat, uh, dat moet je ook allemaal weten. Maar. Joost, uh... ik is dus ja, wel wachten. aan de ja, ja. Sorry? Ik hoor dat jij echt de expert bent op dat gebied. Ja, ja de. Ja, bent, expert. Ja. Ik, ik weet er veel van af. Maar, uh, om expert te noemen. Uh, ik haal ook uh, Ik ontdek ook steeds meer natuurlijk. Ik ben ja. ook lerende. En dat, ja. uh, dat, dat maakte het zo leuk aan de, de History of Metal specials. Je leert toch van elk uh, genre uh, ja. heel veel. En, en dat, dat maakt het leuk. Ja. En ook voor de liefhebber natuurlijk. Dus ik hoop dat uh, de mensen de afgelopen maanden, weken... hebben kunnen genieten van uh, deze specials. En uh, ja, maar nou, het uh, goed, komt uiteindelijk toch een eind. En uh, ga toch uh, wel missen. Maar misschien kom ik nog terug met een soort van... Uh, ja, compilatie van alles. Dus ik heb een uh, met mijn vorige gast heb ik uh, ja, een idee gekregen om nog uh, een soort van best of te doen van alle subgenres. Okay. Dus dan van elk thema uh, het beste nummer, of uh, elk genre het beste nummer, of dat het uh, genre het beste vertegenwoordigt, zeg maar. Dus uh, ah, ja. daar ga ik denk ik ook nog mee aan de slag. En dat doe ik dan um, ook samen met iemand ben ik mee bezig. Die was toevallig aanwezig uh, vorige week. Uh, mijn naamgenoot Marcel heet hij ook. Dus uh, dat is wel leuk om dan uh, als twee Marcel's uh, dat programma te presenteren. Ja. Dus uh, ja, daar hoor je er uiteraard ook meer over. Het is nog in, uh, in progress om het zo maar even te noemen. Nou, mooi. Nou, ik dus dat. Het ja. ja de... uh, dus uh, mensen die uh, fan zijn van uh, nu metal, Sorry? Plannen genoeg. Ja, ik zit boordevol vol plannen. ik probeer mezelf ook te ontwikkelen uiteraard. En, uh, en ja, wat betreft dat beentje. Ik, moet, uh, ik heb Marcus benaderd, iets van de techniek. Uh, ja. of die hij me wil helpen met uh, het uh, ja, opstellen en zo natuurlijk. Uh, van alle instrumenten. En aansluiten. natuurlijk op de radio dat het allemaal uh, live uh, kan worden uitgezonden. Ja. Daar heb ik zelf niet zoveel verstand van. Tenzij uh, Pim er uh, wat vanaf weet. <laughs> Dan, uh, als je het leuk vindt, mag je hem ook helpen uiteraard. Maar uh, Marcus was uh, ertoe bereid. Maar uh, Oh, ik heb tot op heden ja. nog niet. Ja, dus ik hoop, uh, hoop dat dat ook binnenkort plaats gaat vinden. Ja, ik, ik zou ze ja, zelf, zelf mee, ja. gewoon uh, laten spelen met hun eigen versterkers of zo. En dan ja, dat ja, doe, doe, doe ik ook. En dan via de ja. microfoons uh, de eter in gooien, denk ik. Dat kan ook, ja. Dan heb je niet zo heel veel uh, techniek nodig of je in principe. Maar laten met een metal hè? band is het misschien wat lastiger. Ik weet niet ja. of dat uh, allemaal uh, ja. Ja, te hard is uh, om het goed over te laten komen. Dus, uh, en de akoestisch kan dat niet? Uh, ja, het is een metal bandje, dus ik weet niet of zij akoestisch kunnen spelen, maar Zal toch ze hebben in ieder geval een elektrisch drumstel uh, ben oh, ik uh, ja, achtergekomen. Ja, ja, dus ja. dat kan je dan wel redelijk op volume afstellen. En hetzelfde ja. geldt voor dat gitaristje. Ja. Dus op zich uh, zou het te doen moeten zijn. Uh, ah, ik heb ooit maar, een keer een akoestische uitvoering van Nirvana gezien. Ja, Die was dat is ook goed. prachtig. Ja, so. aankaker, ja. Ja, ja, dat is, dat is uh, geen metal. Nee, het nee, maar, brunch, goed, uh... maar is, is ook wel uh, stevig natuurlijk mooi, op zijn ja. tijd. Ja, zeker. Ja, ja. Wel uh, de akoestische zet zijn mooi, ja, van MTV en Pluck, hè? Ja. Is ja. dat ja, zeker schitterend. Dus ja, goed, misschien uh... kunnen we dat ook wel doen. Dus uh, dat, ja. uh, dat, uh, dat horen jullie allemaal nog uh, in de, de toekomstige uh, uitzendingen. Okay. Ja, anders oh, ik wel. Is, is, ik heb is. er ook heel veel zin in. Ja, ja. volgende week komen we ja. vanaf uh, Nostalgische uh, Reef circuit. Dus dat oh, okay. zitten we ergens anders, maar we kunnen jou gewoon bellen weer. Hè? Uh, volgende week ja heb ik, als het goed is de ochtenden weer. Dus uh, dan zou het weer vanaf half twee, oh, twee moeten. Misschien kunnen we het gewoon om en om doen steeds. Oh, ja. Als ik middag heb, begin ik meestal om 1 uur. En als ik uh, ochtend heb, dan ben ik er meestal wel tot later. Maar mocht het ja. later zijn. Dan laat ik jullie het nog wel weten. Maar ah, okay. in principe sta, kan ik tot 1, 2 of 3 uur staan. Dus dat, dat weet ik dus niet. Maar het kan dus ook zomaar ah, okay. zijn dat ik niet kan bellen volgende week. Maar dat hoor je dan ja. nog van mij. Even yes. Bedankt, succes. Oké, okay, ja. jullie bedankt en ook succes. En tot volgende keer. Ah, hoi, hoi. Doei, doei. Mooie dag. Hoi. Doei. Doei. En wat heb jij voor still alive if woman can survive they may today Of starlight, so very far away, maybe it's only a yesterday. Twenty five, twenty five, if man is still alive, if woman can survive, they may fall. In the year, thirty five, thirty five. Yeah, now. Nah. Marcel hebben we gewoon toen we geluisterd naar de Jam met. Weet ik niet meer. <laughs> nou, nou, nou, nou, ik wil weten. <laughs> ik eis nu antwoord. <laughs> ja, maar... <laughs> A town called Melles. Ik wist het toch? En nee, ja, daarna Second Evans in the year 2525. 25. Nou, uh, hebben we nog wat nieuws over? Uh, hebben we nog wat we nieuws? Wat nieuws? Nou, ik heb positief nieuws voor mensen Posit met arthrose. Ja. Uh, uit onderzoek is gebleken dat colchicine, dat is een middel tegen jicht, uh, heel goed werkt bij je uh, uh, arthrosepatiënten. Het is een eeuwenoud medicijn en de kans is dan kleiner dat het een heup of een knie vervangen moet worden. En een bijkomend voordeel is colchicine uh, is niet duur. Maar dus, uh, het eruit? Moet je dan van tevoren slikken of als je al last hebt? Nou, als je heeft... al last hebt, lijkt me handig. Van tevoren weet je niet of je er last van krijgt. Niet iedereen krijgt atroose natuurlijk. Nee, oké. Okay. Maar ja, Mijn... het aantal vermindert dan? Het, het, het vermindert wel, ja. Ja, het ja, vermindert met 30 procent. Maar dan de... lijkt me dan als je dat al slikt dan. Dus je hebt jecht en dan ga je het slikken. Ja, en dan, dan kwamen ze erachter dat dat gewoon ook een positief effect had op de atrozen. Oh, oké, okay. ja. Ik oh. heb artrose in mijn handen en ik moet zeggen dat... Uh, jij het is niet ook. echt pre prettig. Ja, ik heb het ook. Ja, mijn Kool. knieën zijn... Nee, uh, koolschine. Nee, koolschine slik ik niet. Nee. Ga je het ik heb doen? dat nu net ge gelezen. Ja, misschien wel. Oh, nou, laat volgende dus. week eens horen hoe gaat het gaat. Ben jij ons proefkonijntje? Ja, en binnen een week zou het niet werken, denk ik. Nee? Nee. Hoe lang dan? Drie jaar? Nee, ook weer niet, maar... Thuisarts.nl, ja. <laughs> Dus, uh, nee, ik, Vind je ik, ik, dat uh, nog goed, iets? thuisarts.nl? Ja. ja. Weet je, uh, je kan in ieder geval, kijk, het, het, het, nooit vervanging van een arts natuurlijk. Hè? Maar je kan wel voor jezelf vast een beetje gaan kijken: van, goh, wat zou het eventueel kunnen zijn en is het nodig om hiervoor naar een huisarts te gaan? Huisarts ja, ja, hebben het ja. erg ja. druk. Weet je, je kan ook dingen gewoon thuis oplossen. Ja, ja dat is waar. Dus uh, niet voor Want alles. Je gaat er zelf over, toch? Uiteindelijk wel. Ja, ja, ja, ja. Dus, nou, dat was het positieve nieuws voor deze week. Dat was het positieve nieuws. Dan gaan we door met uh, Sagittarius, maar World Fell Down. Ja, dat was uh, Jeff Wayne en Justin Howard met Eve of the War. Mooie film was dat. Goed even over uh, Goedemorgen Zandvoort, dat morgen uh, ochtend van 10 tot 12 uur uitgezonden wordt. En dit keer niet vanuit het uh, museum, maar weer vanuit de studio op de Tolweg. In het eerste uur gaan we, uh, wordt Maxime Eigozen, uh, DJ Lady Mix, over het succes van Beats at the Beach. Daarna komt uh, Mike Dodemans over expositie F3 in het museum. En als laatste in het eerste uur Henriette Wijker van de provincie over de aanpak van de zeeweg. Die wordt gelijk weer verbouwd. Ja, dat wist ik ook niet. Mm -hmm. In het tweede uur over uh, wethouder Martijn Hendricks over de remake van Zandvoort Nieuw Noord. En ja, daar gaat een hoop geld naartoe, zag ik in het krantje. Dus dat is op zich wel leuk en goed nieuws. Het uh, tweede item uh, van de tweede uur is Leo Mietzenbeek over de komende wandelvierdaagse. En als laatste Misha Suttorp over problemen bij de dansacademie. Dus morgenochtend weer luisteren van tien tot twaalf op uh, Radio ZFM. De presentatie is in handen van Hans en Ger en de techniek en de muziek zijn weer verzorgd door Pim. Morgen allemaal luisteren en we gaan weer gauw verder met onze eendasvliegen. Dit keer met Oliver. Good morning, starshine. Good morning, starshine the earth says hello you twinkle above us we twinkle below Good morning. Good morning. No. Wala! Don't dit eerste uur afsluiten met uh, Ramjam Jam Black Betty. De vorige we gehoord, The Fifth Dimension met Aquarius Let the Sunshine In. Tot na het nieuws en reclame. Tot zo. <tied>